8 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Kredietwaardigheid vijf Nederlandse banken verlaagd. De ziekenhuizen komen met eigen zorgpolis. En Syrische stad verandert in de spookstad.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 SNS Bank is met één stap verlaagd, de andere vier Nederlandse banken zijn met twee stappen naar beneden gegaan. Rabobank, die altijd het hoogst genoteerd was, staat nu op AA2, maar blijft volgens Moody's een van de hoogst gewaardeerde banken ter wereld. ING krijgt een afwaardering met een waarschuwing, wat betekent dat de bank nog een keer afgewaardeerd kan worden.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 In een brief van minister Spies van Binnenlandse Zaken stellen de betrokken wethouders uit Zoetermeer en Delft dat de woningmarkt enorm wordt verstoord. Ze stellen voor om al het Vestia-bezit in Zoetermeer en Delft onder te brengen in een nieuwe corporatie. Vestia wil de komende tien jaar 15.000 woningen verkopen. De noodleidende woningcorporatie doet dit omdat de verkoop op korte termijn geld oplevert.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 De leider van de secte, Shoko Asahara, had gepredikt... dat het einde der tijden zou aanbreken met de aanval. Hij werd twee maanden na de aanval gearresteerd... en is veroordeeld tot de doodstraf. Hij zit nog altijd in een dode cel. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn... en zei dat hij jarenlang in een bos leefde... blijkt een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Het lukte de politie niet zijn identiteit vast te stellen. Daarom werden eergisteren foto's gepubliceerd. Oud-klasgenoten zeggen dat het een jonge uit Hengelo is van 20 jaar. Hij verdween vorig jaar na allerlei problemen. Het weer bewolkt en vooral vanochtend een periode met regen. Vanmiddag wordt het tijdelijk droger, maar later volgen opnieuw buien... en daarbij is kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is matig aan zee vrij krachtig. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Ook kans op enkele buien. Het wordt dan zo'n 20 graden. Zondag meer zon. En overwegend droog. AMB verkeersinformatie. A9 ook maar richting Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp 5 kilometer. A12 daarna richting Utrecht, tussen het knooppunt Oude Rijn en Lunetten 4. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en de Brug bij Gorkum 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen, tussen Grijzort en het knooppunt Ewijk 11 kilometer. De, daar zit een gat in de weg en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Er wordt aan gewerkt door Rijkswaterstaat. Dus ze weten nog niet hoe lang het nog gaat duren. Dus het verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Utrecht... over de A12, A27 en de A2.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 met Marcel Oosten. Goedemorgen. Wat de afwaardering betekent voor de vijf Nederlandse banken... vertelt straks hoogleraar monetaire economie Casper de Vries. Gemeenten zijn helemaal niet blij met de verkoop van huizen... door woningcorporatie Vestia. En in Egypte heeft het hoogste gerechtshof... het hele parlement naar huis gestuurd. Egyptenaren vrezen nu dat de revolutie voor niets is geweest. Het einde van de revolutie. Het einde van de Egyptische revolutie. En onze dreams worden nu te dus wordt er in Cairo gelijk weer gedemonstreerd. Terwijl dat parlement dus naar huis wordt gestuurd... gaan de presidentsverkiezingen in Egypte van het komend weekend wel door. Maar met een parlement dat wordt ontbonden... en een grondwet die nog steeds op zich laat wachten... is de vraag wat er nog over is van de Egyptische revolutie. Sander van Horen, onze correspondent, is in Cairo. En hij vertelt er meer over.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 Sander van Horen dus vanuit Cairo U hoort later van hem meer op Radio 1. Ik praat er nu verder over de situatie in Egypte met Arabiste Petra Stine. Uh, woonde en werkte ook in Egypte als diplomaat. Mevrouw Stine, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u dat het zit? Is dit goed voor de stabiliteit voor Egypte? Of is dit inderdaad, zoals er wordt gezegd, daar uh, sprake van een achterdeurkoep? Nou, de, de, de kwestie van stabiliteit is een hele interessante, omdat Mubarak altijd zei, um, het is of ik of mannen met waarde in het parlement. En je ziet nu dat we, nou, het, het, het, het diepe systeem, zoals ze het noemen, de diepe staat, de militairen, ervoor proberen te zorgen dat die uh, moslimboeders inderdaad geen macht krijgen. Ja, want dus, daar gaat het om. Hè? Zij hebben bijna uh, het helft van het aantal zetels, 46% in, in het parlement, en zij vooral uh, moeten naar huis. Ja, en wat, wat, wat je wel ziet, kijk, uh, die Ahmed Shafiq, die uh, nu uh, de kandidaat is zeg maar, van de militairen, die heeft de afgelopen weken heel duidelijk gezegd, als ik aan de, als ik president word, dan zal ik binnen een maand korte te maken met de instabiliteit, ik zal erop slaan en noem maar op. En uh, sommige mensen, zoals uh, Sander van Hoorn ook zegt, uh, willen daar, uh, ja geloven dat. Maar ik denk dat uh, uh, wat we vorig jaar hebben gezien, die 18 dagen op het Tahrirplein in de afgelopen 18 maanden. Het Egyptische volk gaat dat niet meer accepteren. U, die uh, gaan niet meer een nieuwe dictatuur accepteren. U heeft contact gehad met mensen die u nog kent in Egypte, hè, vrienden en bekenden. Uh, wat vinden zij van de beslissing van dit constitutionele hof? Nou ja, wat ik zie is eigenlijk drie dingen. En, en, ze zijn heel erg ontgoocheld dat, dus, dat er zo'n diepe... Uh, ...macht is van die militairen en dat die militairen eigenlijk niet het beste voor het land doen. Maar ze zijn ook wel teleurgesteld over hun eigen vermogen om, om zich te coördineren en om de revolutie echt te pakken. Maar ja, wat je ook wel ziet, wat Sander van Hoorn ook al zegt... ja, gisteren stonden er weer mensen op het Tahrirplein en dat is toch een beetje de arena van de revolutie geworden. En mensen zijn toch vastberaden om niet weer een nieuwe farao... of een nieuwe dictator te accepteren. Ja, maar is er geen enkel begrip voor wat die, die rechters nu uiteindelijk hebben besloten? Wordt dat ja, ja, echt het, gezien als een, als een verlengstuk van het leger? Nou, ik zie ook wel uh, dat mensen zeggen van... nou, we moeten nu gewoon uh, aan die economie... we moeten ervoor zorgen dat die miljoenen jongeren die werkloos zijn... dat die een baan krijgen. We moeten de enorme Moeten gaan aanpakken. En we hebben net 18 maanden van onrust en instabiliteit achter de rug en we moeten gewoon het land vooruit krijgen. En dat mensen denken dat Shafiq dat kan doen. Maar er zijn nog steeds ook een heleboel mensen die geloven dat uh, de kandidaat van de moslimbroederschap uh, het beste voor het land is. Dus het ja. wordt dit weekend heel spannend. Ja, dat is die uh, Mohamed Morsi. Uh, ja. Die accepteert dit besluit trouwens van dit constitutionele hof. Wat ja, vindt u dat daar gaat dan, dan ik van? Wel. Dat is je wel. wel. Ja, kijk wat je hebt gezien in zes maanden tijd. Ze hadden in uh, januari hadden ze 47 van de stemmen en de afgelopen uh, nou, eind mei bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen hadden ze nog maar iets minder dan 25 van de stemmen. Dus ja, op dit moment hebben ze nog een iets van momentum. Dus... Als het nog veel langer duurt, dan komen ze helemaal niet meer aan de macht. Dus, hij wil kosten wat het kost dat die uh, presidentsverkiezingen van komend weekend doorgaan? Ja, absoluut. En dat ja. hij meedoet. Dat hij meedoet en dat hij, uh... kijk zelfs als hij niet wint, dan zal hij nog kunnen zeggen: we zijn. Uh... Uh, dit is allemaal opge opgezet door de militairen, Shafik is gepusht. En ja, wat, ik, wat ik zie zeg maar, op de sociale media, het is, het, als het niet zo verdrietig was, zou het bijna grappig zijn. Uh, alle samenzweringstheorieën, wie hierachter zou zitten, uh, de derde hand, een geheime cia uh, uh, samenzweringen Ik bedoel, dat is uh, waar Egypte dan heel sterk in wordt als niemand het meer begrijpt. Goed. Mevrouw Stine, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw commentaar, Petra Stine. Hoorde u over Egypte? De plannen van woningcoöperatie Vestia om op grote schaal huurwoningen te gaan verkopen... zorgt voor ernstige verstoring van de woningmarkt. Wethouders wonen van Zoetermeer en Delft stellen dat in een brandbrief... die ze gestuurd hebben naar minister Spies van Middellandse Zaken. Vestia wil eens gezinswoningen verkopen omdat het geld dringend nodig is... voor de coöperatie zelf. In Zoetermeer gaat het om 2800 huurwoningen... en huurders krijgen hun eigen huis met 10% onder de marktwaarde aangeboden. En huizen waaruit huurders wegtrekken worden te koop gezet. Wethouder Wonen-Edo Haan van Zoetermeer legt uit waarom dat nou slecht is voor zijn gemeente. Nou, op deze manier dreigen wij zo'n 15% van onze sociale huurwoningen kwijt te raken. Omdat het dan allemaal koopwoningen worden. En dat vind ik een slechte zaak. Ik bedoel, die, die voorraad sociale woningen die is op niveau. Daar is grote behoefte aan in een stad als Zoetermeer en ook in andere steden. Dus het zou een slechte zaak zijn als gewoon goede woningen van mensen met een smalle beurs verloren gaan. En wat betekent het voor de koopmarkt in Zoetermeer? Want ik kan me voorstellen als je zelf net je huis te koop hebt gezet... en er komen opeens een heleboel huizen van Vestia bij... dat je ook niet echt blij bent als verkopende partij. Nee, nee deze actie uh, verpest de markt als het ware... Wat u zegt, als je zelf een huis in diezelfde straat te koop hebt... en Vestia die zet een aantal huizen verderop met een zekere korting te koop... Ja, dat vind je natuurlijk niet leuk. Dus het drukt de huizenprijzen, daar waar al sprake van is... dat de huizenprijzen dalen in Nederland. Komt dit er eigenlijk nog bovenop? Nee, Dit is zowel voor de zittende kopers... als voor alle huurders in Zoetermeer gewoon slecht nieuws. Ik neem aan dat u dat ook tegen Vestia heeft gezegd. Wat zeiden ze daarop? Ja, Vestia staat met de rug tegen de muur. Hè. Daar is natuurlijk uh, financieel iets heel ergs uh, gebeurd. Uh, en de enige opdracht die men heeft bij Vestia is gewoon uh, geld, cash uh, proberen te regelen. En uh, op allerlei manieren probeert men dat nu uh, voor elkaar te krijgen. En denkt u dat dit ook de manier is? Zullen die um, 2800 huizen ook verkocht gaan worden? Nou, dat weet je nooit. Uh, het zal langjarig uh, moeten gaan, denk ik. Willen ze dat ze überhaupt bereiken... Het is ook een slechte tijd om huizen te verkopen. Banken zijn natuurlijk strenger geworden. Maar uh, ja, het zet een druk op de markt uh, voor heel lang. Het verpest het uh, klimaat. En uiteindelijk gaat toch de sociale voorraad omlaag. En daar ben ik dus heel erg ongelukkig mee. En vandaar dat ik ook gewoon tegen Vestia gezegd heb. En ook tegen het departement. Ik snap dat Vestia geld nodig heeft. Maar doe het nou op een andere manier. Regel nou dat de Vestia woningen... Verkocht worden aan andere woningbouwcorporaties. Dan blijft het met sociale huurwoningen. Dan krijgt Vestia zijn geld en dan kunnen de huurders toch gewoon blijven rekenen op een goede woning in Zoetermeer. En hoe groot is de kans dat dat gaat lukken, dat voorstel van u? Nou, we zijn er nu over bezig met allerlei partijen. Er vinden allerlei gesprekken plaats met andere gemeenten, met corporaties, met het departement. Het is ook een hele operatie. Ja, en we zitten daar met kracht achteraan uh, en ik hoop echt dat dat eigenlijk Vestia ondertussen gewoon even zijn adem inhoudt en ophoudt met het verkopen van zijn huidige huizen aan particulieren. Laten ze ons en andere partijen in zichzelf de tijd geven om hun eigen bezit uh, aan andere corporaties te verkopen, dan uh, dat lijkt me een veel betere oplossing. Maar ja, die factor tijd, het lijkt me dat ze juist heel weinig tijd hebben en dit nu doen, uit nood geboren. Nou ja, het rare is, dit levert denk ik op de korte termijn helemaal niet zoveel op. Er zullen niet zoveel mensen in staat zijn om een eigen huis te kopen. Er zullen ook niet zoveel mensen zijn die, die vrijstaande woningen gaan kopen. Dus ik denk ook dat het beter is dat Vestia gewoon nu even zegt: van dit houden we even aan. En we richten ons helemaal op gesprekken met andere corporaties om te kijken of die niet bereid en in staat zijn onze huizen over te nemen. Dus wethouder Wonen, Edo Haan van Zoetermeer en Karin Albert sprak met hem. Vestia wil niet reageren op de woorden van de wethouder. Wat betekent de afwaardering voor die vijf Nederlandse banken, hoort u zo dadelijk. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, nog twee opvallende files. A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Zaandam en het Knoopend Koenplein, 3 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Rotterpolderplein en Raastop 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In de aanloop naar de Europese top, eind van de maand, wordt er volop overlegd tussen de Europese regeringsleiders over hoe de economie kan worden gestimuleerd en de crisis kan worden bezworen. Zo was gisteren de Franse president Hollande op bezoek bij de Italiaanse premier Monti om de ideeën daarover toe te lichten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, hoe wil Hollande voor meer financiële stabiliteit in de eurozone zorgen? Nou, Hollande heeft gisteravond uh, gezegd dat in Europa eigenlijk nieuwe instrumenten zouden moeten komen om de crisis gezamenlijk uh, aan te kunnen pakken. Dat is het uitgangspunt ook van uh, van nieuwe voorstellen die hij over twee weken tijdens die EU-top wil lanceren. Uh, en Hollande herhaalde. En werkte uit wat hij min of meer tijdens de verkiezingscampagne ook al had gezegd. Namelijk dat hij een grotere rol wil voor de Europese Centrale Bank. En dat hij denkt aan een soort, speciaal soort obligaties voor Europa. Nou, Je kunt dat volgens de eurobonds noemen. Dat is misschien wel een hele gevoelige uh, term. Dus uh, de slechte naam zegt hij. Het hangt er vanaf hoe je het wilt noemen. Nou, de centrale gedachte is in ieder geval dat Europa noodlijdende landen te hulp gaat schieten. In plaats van hun eigen uh, boontjes te laten doppen. Dat is zoals Le Monde vanochtend al schrijft. Opvallend pleidooi voor meer eenheid. Terwijl de, de nadruk in de berichtgeving de laatste tijd ligt bij het uiteenvallen van Europa. Basmesters in Rome. Um, Monti is druk bezig met het doppen van die eigen boontjes. Maar goed, dat ze de eurobond zouden hem misschien ook wel niet slecht uitkomen. Hoe reageert hij op de plannen van Hollande? Ja, hij spreekt over uh, grote uh, ge gelijkgezindheid. Een deel van die plannen komt ook eigenlijk uit uit zijn koker zou je ook kunnen zeggen, want hij masseert al maandenlang in Europa voor meer solidariteit vanuit het noorden in ruil voor ingrijpende hervormingen in het zuiden. Hij zegt steeds, wij Italianen doen wat we moeten doen, maar dan moet hij eens terugkomen vanuit Europa. Europese garantstellingen, euro-obligaties en meer geld vooral investeren in groei. Dat is wat Monti wil en wat hij in Duitsland zegt, wat hij in Engeland vertelt. Overal herhaalt hij dat al maandenlang. Ja. Maar de bondskanselier van Duitsland, Merkel, heeft gezegd... we hadden het vorige uur al over... dat Duitsland niet iedereen maar kan redden... en iedereen maar geld kan geven of uitlenen. Ron, in Parijs, want um, dit soort ideeën van Hollande... die vindt mevrouw Merkel niet goed. En die zal die ja, toch uiteindelijk moeten overtuigen. Ja, nou alles wijst er in ieder geval op dat het een interessante confrontatie aan het worden is. Een botsing van ideeën. Kijk, jarenlang waren Duitsland en Frankrijk waren er toch die gezamenlijk met plannen kwamen onder Sarkozy in Parijs. Het lijkt erop alsof daar in ieder geval eh, veranderingen gaat komen. Hollande is op zoek naar alternatieve bondgenoten. Zelfs bij politieke tegenstanders van eh, Merkel. Hè. Kijk, deze week was een speciale delegatie van de SPD. De Duitse sociaal-democratische oppositie, die was hier in Parijs... kreeg een informele ontvangst op het elysée paleis om met Hollande eh, vrijblijvend te praten over de eurocrisis. Er zijn geen foto's van vrijgegeven, er was geen persconferentie na afloop... Toch was het opvallend. Hè? Misschien is het wel een soort wraakactie... voor het feit dat Merkel Hollande niet wilde ontvangen... toen hij nog kandidaat was bij de Franse presidentsverkiezingen. Hoe dan ook, Hollande zoekt bondgenoten. Niet noodzakelijkerwijs dus meer in Berlijn. En vandaar dat hij zich gisteravond ook al heeft gemeld... bij een van de buren Italië. Ja, en dat kan dus wel een bondgenoot zijn. Uh, Italië ondertussen. Monti gaat druk verder met hervormen en bezuinigen. Komt vandaag met nieuwe plannen... voor het stimuleren van de Italiaanse economie. Bas, is daar al iets over bekend? Ja, daar lekt nu wat over uit. Je moet je voorstellen, het bezuinigen en hervormen heeft al flink plaatsgevonden. En men begint hier steeds meer te roepen om stimuleringsplannen. De minister van Economische Ontwikkeling die presenteert die plannen vandaag in de ministerraad. Naar het zich nu laat aanzien gaat het om meer investeren in infrastructuur. Herkwalificatie van stadscentra. Eh, meer eh, subsidiemogelijkheden voor duurzame energie. En ook meer eh, mogelijkheden in de bouwsubsidies. En eh, ook voor het aannemen van hooggekwalificeerd personeel. Dan vraag je, je natuurlijk af, ja, hoe gaan we dit allemaal financieren? Monti denkt dat dit alles kan zonder de Europese bezuinigingseisen te schenden. Ja. Hij neemt volgens mij een voorschot op wat hij samen met Frankrijk en andere landen eind juni wil gaan realiseren in Europa. Namelijk meer ruimte voor groei voor investeren in werkgelegenheid en het stimuleren van de vraag. Ik denk dat hij een stapje vooruit aan het zetten is. Hij heeft ook al vaker gezegd dat het bijvoorbeeld mogelijk moet zijn... dat gemeenten die nog schulden hebben bij bedrijven... die schulden moeten kunnen aflossen... zonder dat dat mee gaat tellen in de begrotingstekort of in de staatsschuld. En dat geld dat kan dus dan uh, gebruikt worden voor stimuleringen van de economie. Want die bedrijven kunnen dat geld dan weer gebruiken om uh, ja, werk te creëren. Ja. Dus dat is een beetje het plan. Ja. De, de financiering, dat is heel spannend, hoe hij dat gaat realiseren. Ja, precies. Kijken of hij daar in Europa goedkeuring voor kan krijgen. Bas vanuit Rome en Ron Linker vanuit Parijs, hoort u. De Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en de SNS Bank... krijgen allemaal een lagere status van kredietbeoordelaar Moody's. Daar ga ik over praten met hoogleraar in Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit, Caspar de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dit vandaan, die verlaging van de status? Ja, er zijn twee uh, uh, zaken die een grote rol spelen. Dat is ten eerste het probleem in de Nederlandse economie. En het andere uh, is en de Europese crisis. Ja. En ben. de andere ja, is de exposure van sommige banken naar Spanje zeg maar, en Griekenland. Goed, eerste is even naar het binnenlandse uh, probleem. Dus. dus het zijn de sombere economische vooruitzichten en die stagnerende woningmarkt... die deze banken nu uh, in de waardering ja. parten spelen. Ja, dus het zijn de hypotheken en ja, die zullen nog, toch nog wel een tijdje onder druk staan, ondanks het lenteakkoord. En daar is dan een, een advertering voor gegeven. Ja, en dan internationaal, want u zei van uh, ook hoe ze in Spanje staan. Hoe... Nou Legt ja, u dat uh, bijvoorbeeld ING heeft toch een behoorlijk, wel, wel goede, maar toch een, een behoorlijk wat uh, uitzettingen in Spanje. Die heeft ook een grote internetbank in Spanje. Um, ja... Ten tweede heeft ING behoorlijk wat uh, uh, geld nodig uit de uh, uh, geldmarkten. Zeg maar. en, ja, en die, uh, die rentes die, die gaan nogal behoorlijk op en neer. Dus dat alles bij elkaar heeft dat, uh, te maken... Uh, maakt dat, dat de waarderingen wat omlaag zijn gebracht. Maar die zijn nog steeds behoorlijk goed. goed. Dus zegt u, zoveel merken de banken daar niet van? Heeft dit niet directe consequenties? Nou, ze zullen er uh, iets van merken in de rentes die ze moeten betalen, ze die de beleggers betalen. moeten vergoeden, maar dat zal uh, nog heel beperkt zijn. Want ze zitten nog steeds hoog? Uh, relatief, uh, ten opzichte van vele Europese collega's staan ze er nog steeds heel erg goed voor. Okay. Moet je dit nu ook zien als een signaal van Moody's aan de Nederlandse politiek, van doe iets aan de economie, de binnenlandse economie en die woningmarkt? Nou ja, dat is het grote punt. Daar zitten we al een hele tijd mee. De politiek op grote dossiers wenst of wenste ze geen uh, punt op de horizon te zetten. En dan zijn mensen heel onzeker en houden ze hand op de knip. En dan gebeurt er niks in zo'n economie. Gelukkig hebben we het Lenteakkoord, maar dat is nog niet voldoende. En daar moet ook niet aan gemorreld worden. En ik denk dat dit een signaal is om meer zekerheid te bieden. Van daar gaan we naartoe. Hmm. En ook in Europa. Ik bedoel, Nederland uh, is bijna terug, uh, lijkt het, naar ot en zien. Maar zeg nou, uh, net als mevrouw Merkel, uiteindelijk willen we de, uh, bereiken dat we een, naar een soort uh, politieke unie gaan. En daarmee kunnen we die uh, eurocrisis oplossen. Goed. Geen labwerk meer dus, maar een lange termijnvisie. Absoluut. Kaps, per hoogleraar monetaire economie. Hartelijk dank voor je commentaar. De wijk Schieringen in Leeuwarden dan. Dat is de slechtste wijk voor jongeren om in te wonen. Blijkt uit onderzoek van het Verwijn Jonker Instituut. Verslaggever Matthijs Holtrop is daar vanochtend. Matthijs, um, we hoorden net van je dat je in Schieringen bij het wijkcentrum staat. Prachtig nieuw gebouw. Wat gebeurt daar eigenlijk? Ja, dat zijn allemaal uh, bijeenkomsten en ik heb voor het gemak de cijfers er even bijgepakt. Een aantal tienermoeders, meer dan tien keer zo hoog in deze wijk, criminele jongeren. Nou, eerst even de tienermoeders. Hier bij het wijkcentrum, bij de ingang, hangt een briefje aan de deur wat je hier allemaal kan doen. Daar staat bijvoorbeeld een briefje van de Connecting Mama's. Ben je een jonge moeder? Kom je om in de vragen met betrekking op kinderen, financiën, werkschool? Kom langs op het... Uh... Uurtje van de Connecting Mama's. Maar er gebeurt meer. Criminele jongeren, dus drie keer zo hoog. Kindermishandeling, uh, bijna tien keer zo hoog, zeggen de cijfers. En op een paar kilometer afstand hier vandaan, vlakbij deze wijk, was gisteravond nog een schietpartij. Daar was ik ook bij. En nou is Jan Vullings de wijkagent van Schieringen. Maar hebben ze wel die dader? Nee, dat weet ik echt niet. Ik ben gisteren om half twaalf weggegaan. En ik ben nu hier, dus ik dus weet nog geen antwoord op. Maar gisteren om half twaalf, toen hadden ze hem nog niet. Nee, toen niet. Nee. U bent de wijkagent van Schieringen. Als we de cijfers moeten geloven, heeft u een hele drukke baan. Nee, nee, er is best wel genoeg aan de hand. Maar ik denk dat er heel veel achter de voordeur zich afspeelt. En daar heeft u geen zicht op? Uh, helaas nog te weinig. We weten dat het gebeurt. Uh, mensen komen natuurlijk niet altijd de uh, naar buiten... Hè, van dat er in, uh, in de woning wat gebeurt. We hebben gelukkig natuurlijk een frontline-team hier... Uh, die overal aanbelt in heel, heel uh, Schieringen. En... Uh, hoe werkt dat dan, een frontline team? Ja. Het is een Vogelaarwijk geworden, uh, toen is er een frontline team gekomen. Een frontline team die uh, belt bij iedere woning belt, ja. Stelt zich voor als frontline team dat zitten uh, verschillende disciplines GGZ, uh, sociale dienst, uh, GKB. En uh, die maken praatje met de mensen. Nou, en nagelang dat praatje, komen de dingen boven water. Ja. En heeft dat effect? Absoluut. Ik geloof dat er hier nog heel veel uh, dingen daardoor uh, boven, boven komen hulpverleners echt letterlijk achter de voordeur gaan kijken. Wat is er aan de hand? Ja, en dan, dan komen de mensen. Het is natuurlijk heel persoonlijk. Alles is natuurlijk uh, best vermoeiend om de eerste keer al te zeggen... Van, nou het gaat bij mij thuis helemaal niet lekker. Of uh, ik krijg klappen. Dat vertelt natuurlijk niet de eerste keer. Maar ze zijn zo gedreven dat dat uh, vrij veel naar boven komt. U bent uh, de wijkagent. We staan nu op de hoek van de Honingboomstraat... met de Lijsterbeststraat. Een straat al waarschijnlijk als alle anderen? Volgens de wetenschappers... een wijk of een straat, een wijk waar dus een hoop gebeurt. Als ik u moet geloven, is het een wijk als alle anderen? Ik durf te stellen dat deze straat gebeurt wel wat. Maar niet dat ik me hier zorgen moet gaan maken. Absoluut niet. Niet vanuit politieopzicht. Hoe komt het dan toch dat de wijk zo slecht naar voren komt? Al die service bij elkaar optelt. Dan kan ze beeld krijgen. Kijk, ja. en het is ook wel een, een wijk... Waarbij natuurlijk de huren relatief laag zijn. Dat betekent natuurlijk dat, er, dat er een, uh, de mensen met een relatief laag inkomen... komen naar die wijk toe. Ja, hoge werkloosheid, vrij veel verslaving, drank, drugs en dat soort dingen. Ja, ja en dan is het ook heel moeilijk. En nu moeten we weer snel weer door, want u heeft nog een andere baan. Hè? Ik, uh, ik geef nog uh, autorijles erbij. Een wijkagent die autorijles geeft? Ja, omdat het is een beetje mijn hobby. En uh, dat vind ik leuk om te doen. Ik wens u een goede reis. En wij gaan ook weer op reis door de wijk Schieringen.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 Vestia verpest de woningmarkt, zeggen gemeenten. En Ouderebond doet niet mee aan nieuwe vakbeweging. Goedemorgen, het is half negen. Ik ben Lieselot Thomassen. Woningcorporatie Vestia verpest de markt... door veel te veel woningen aan hun huurders te verkopen... zeggen de gemeentes Delft en Zoetermeer. Ze zijn bang dat er veel te weinig huizen overblijven... voor mensen met een laag inkomen. Ook maken ze zich zorgen over particuliere huiseigenaren... vertelt wethouder Haan uit Zoetermeer.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 De nieuwe vakbeweging lijkt niet het verbindende succes te worden waar de makers op hoopten. Opnieuw heeft een bond aangekondigd niet mee te doen. Het gaat om de oudere bond AMBO. Oude wijn in nieuwe zakken noemt AMBO-directeur Liane de Haan de nieuwe vakbeweging. Gisteren besloot de FNV-bond voor ZZP'ers in de bouw al om zelfstandig te blijven. Komende dagen besluiten ook de andere FNV-bonden of ze deelnemen aan de nieuwe vakbeweging. 42 ziekenhuizen werken samen met een kleine zorgverzekeraar aan een nieuwe zorgpolis. De ziekenhuizen willen zich daarmee verzetten tegen de macht van grote zorgverzekeraars in Nederland. Zegt voorzitter Wimenga van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. De vereniging wil meer samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zoals huisartsen. Dat zou de enige manier zijn om de zorg te organiseren. Welke kleine zorgverzekeraar de polis gaat aanbieden wordt later bekend. Vijf Nederlandse banken krijgen een lagere kredietstatus. Beoordelaar Moody's waardeerde Rabobank, ING, ABN Amro, Leaseplan en SNS Bank af. De eurocrisis is de voornaamste oorzaak, vertelt economieredacteur Miros Stikkeloren.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 Brood van een dag oud kan nog best de supermarkt in... beweert althans hoogleraar Duurzaamheid Louise Fresco vandaag... in het Nederlands Dagblad. Te gek voor woorden, noemt Fresco het... dat supermarkten na een dag al brood weggooien. Geldt trouwens ook voor producten die over de houdbaarheidsdatum zijn... want die kun je volgens haar vaak ook nog prima gebruiken. Fresco zegt dat vooral de beter opgeleide middenklasse... vreemde gedachten heeft over eten. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 AMB Verkeersinformatie Er staan op dit moment 17 files, dat is meer dan normaal op vrijdagochtend. Een paar opvallende files. A4 Delft richting Amsterdam, tussen Rijswijk en het knooppunt Iepenburg 3 kilometer. staan een stilgevallen vrachtwagen, De er is één rijstrook dicht bij Ipenburg. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid 2 kilometer. Door een aanrijding, er zijn twee rijstroken dicht. A27 Gorkum richting Breda, tussen Geertruidenberg en Oosthout 4 kilometer. Doordat er een auto in brand staat, is daardoor de rechte rijstrook dicht... En dan de A50 Arnhem richting Oost, tussen Grijshort en het knooppunt Ewijk, 11 kilometer. Daar zit een gat in de weg, daardoor is de rechte reis ook dicht. Rijkswaterstaat is ermee bezig, het kan nog even duren. Dus de verkeer richting Den Bos kan beter rijden via Utrecht over de A12, A27 en de A2. Hallo Oranje-supporters.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 Benieuwd of e-lease iets voor u is? Doe nu de e-lease-check op atloncarlies.nl. Stap in. Atlon Otto Workforce, marktleider in internationale arbeidsbemiddeling, is lid van de ABU. NOS Radio 1, het EK-journaal. Hoewel een aantal pessimistische Oranje-fans het anders voelt... Ierland is het eerste land dat is uitgeschakeld op dit EK... door een 4-0 nederlaag tegen Spanje. We zijn begonnen over een zinkendans bij Spanje tegen Ierland. Torres que va in Caralja over elkidi. El centro. Nauelijks vier minuten verstreken. En hij hangt in de touwen. Passa la pelota por encima, la iniesta, de pelota voor encima. Dat tiene Andrés in ieder geval disparo. Andrés. Faguidi Silva recorta. A... Fabrigas maakt er dan ook nog eentje. Hij staat denk ik een minuut of vijf in het veld. Vamos que mano aan mano. Vamos para el tercero. Fernando oh! Ierland is helemaal van de mat gespeeld door Spanje. 4-0 is de eindstand. Maar ondanks deze klinkende overwinning van de titelverdediger... is Spanje nog niet zeker van de kwartfinale. Het heeft alles te maken met het verrassende gelijkspel van Kroatië tegen Italië. Een duel vol mooie voetballers, mooie goals en mooie shirts. Ik heb al zoveel mooie shirts gezien, maar het shirt van Kroatië... dat blijft toch met rood-wit geblokt. Een uh, heel apart en mooi ja, shirt. Ja, ja, ja, Andy. Niet? Nou. Prachtige vrije trap van Andrea Pirlo zorgt voor 1-0 voor Italië. Errore di Chiellini. rete. De Serna. De gelijkmaker voor Kroatië wordt gescoord door Mansoukic. Het is een derde doelpunt. En In deze pool valt maandag de beslissing. De twee koplopers, Spanje en Kroatië, spelen dan tegen elkaar. En Italië treft Ierland. Hoe hoog de score dan ook is voor de Italianen. Als de andere wedstrijd in 2-2 of 3-3 eindigt, gaan die anderen, die beide anderen, Spanje en Kroatië, dus door naar de volgende ronde. In ieder geval liggen de Ieren eruit. En deze fan is daarom radeloos. Absoluut radeloos. Absoluut niet de Absolutely de strong. Ronald van der Geer, goedemorgen. Hey Marcel, goedemorgen. Een raadloze Ierse fan, maar hij had eigenlijk niks te mekkeren. Ierland had niets in te brengen. Nee, nee, dit was wel een heel eenzijdig potje. Uh, Spanje dat eindelijk weer met een spits speelde. Hè? Del Bosca had, uh, had dan toch concessies gedaan aan de speelwijze. Wat betreft, uh, met betrekking tot de eerste wedstrijd. En ja, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Hij heeft Torres opgesteld. En die lijkt nu eindelijk eens een keertje over de drempel heen. Zag zagen wel een beetje de slotfase van, uh, van de Champions League. toen hij als invaller met name voor Chelsea uh, belangrijke goals maakte. Maar hoe hij gisteren natuurlijk begon. Weergaloze goal tegen de Ieren. Ja. Ook nog een tweede. En ja, en weet je, die Spanjaarden waren gewoon veel. Beter. Ik, ik, het is wel jammer, want ik, ik vind Ierland namelijk wel een sympathiek team. En ik had eigenlijk wel gedacht dat onder Trappatoni hebben ze namelijk een fantastische uh, kwalificatie gespeeld. Ik denk nou misschien een kleine verrassing in een van de wedstrijden, maar ja, het, heeft er, het heeft er helaas niet in gezeten. Maar, maar, uh, maar ze kunnen met opgeven, hoofd het, uh, het toernooi verlaten. Absoluut. En ze vochten ervoor en ja. de fans bleven tot het laatst vrolijk. Als er maar bier is uh, voor de Ieren, <laughs> dan vinden ze het wel goed. Uit, hè? Ja, prachtige pakken <laughs> ja. en die. die Mutsen van die, hoe heette die dwerg ook maar weer? Nou goed. Ja, precies. Maar daar winnen ze een prijs mee, wat mij betreft. Ja, absoluut. Dan Italië, want uh, Italië heeft gelijk gespeeld. Ze speelden een niet onaardige wedstrijd. Maar dat kan ze nog wel eens uh, problemen gaan opleveren. Hè? Hoe zit dat? Ja, dat, dat, dat heeft te maken met het aantal voorgescoorde goals. Um, en en uh, uiteindelijk als um, Spanje en Kroatië 2-2 uh, spelen... Um, en Italië wint dan weliswaar uh, uh, de wedstrijd... maar dan, dan komen er drie ploegen op vijf. Ja, en dan gaan er onderlinge resultaten gelden. En dan geldt in eerste instantie hoeveel goals je hebt gemaakt. Uh, nee, je weet dat Spanje en Italië het onderling op 1-1 hebben gehouden. Uh, ja, dan, dan, dan gaat er dan doelsaldo werken. Dan laat men daar allerlei rekensommen op los. En dan schijnt het zo te zijn dat Spanje en Kroatië doorgaan. En Italië het kind van de rekening is. En dan kan Italië dus nog zo goed voetballen tegen, tegen Ierland. Het gaat er dan heel erg om wat er tussen Spanje en Kroatië gebeurt. Uh, gaan die handjeklap doen? Nou ja, dan gaan we dus met z'n allen naar Kroatië. En dat heeft Italië een beetje aan zichzelf te wijten. Want Italië speelde een... Weer eerste helft vond ik tegen Kroatië. Onder aanvoering van Pirlo, de oude Pirlo, met respect uitgesproken. Maar hij zwierde weer door de, door de prauwkamers van het Europese voetbal als nooit tevoren. Het is Een fantastische goal, maar, maar je moet eens op hem letten, 90 minuten. Hij doet bijna niets fout, ziet altijd de ruimte. En weet je wat het een beetje het is met het Italiaans elftal, maar Ik weet niet of jij dat, datzelfde hebt. Uh, het was altijd zoiets, ja, dan kwamen die oude mannen weer. Ze hadden ja. altijd wel succes, maar het was nooit echt leuk. Nee, ik Precies, en gisteren zat je te kijken en denk je... nou, dit is nou een Italiaans elftal waar je wel van kunt houden op zo'n toernooi. Nou ja, dat gun ik wel uh, de Italianen dat ze doorgaan. Maar ja, Kroatië. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen... Italië was heer en meester in de eerste helft. En waarom men nou toch dat initiatief weggaf aan de Kroaten... en uiteindelijk zelf dit over zich afriep? Ja, dat, dat kan ik me nog steeds niet voorstellen. En ik denk dat Prandelli in zijn bedje daar ook nog over nadenkt. Want zo goed zijn in de eerste helft... en het zo weggeven in de tweede helft... en nu dus in deze lastige positie komen... ja, dat kun je alleen jezelf verwijten. Volgende week allemaal beslist. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Ondanks dat Nederland de eerste twee wedstrijden verloren op de EK, is Garkov groot fan van Oranje geworden. Veel mensen zijn diep onder de indruk van de Oranje-sfeer in de stad. Op uitnodiging van de directeur van het organisatiecomité in Garkov speelden Nederlandse voetbalsupporters een oefenwedstrijdje tegen een stel Oekraïners. Om de vriendschappelijke band tussen de fans en de lokale bevolking te bekrachtigen. Om er toch een beetje een interland gevoel van te maken, beginnen de Nederlandse fans deze wedstrijd met het zingen van het volkslied Hand op het hart uit volle borst. We zijn er zo'n 50, 60 Inwoners van Garkhoff afgekomen op deze wedstrijd. Maar allemaal spreken ze vol lof over de Nederlandse fans. Are, they, are you supporting the Netherlands? In 1974, Neeskens Cruijff, René Wille van der Kerkhoff, beautiful, ja. We zijn al fan van het Nederlands elftal sinds de jaren 70. Neeskens Kruijf, die zijn ook hier bekend natuurlijk. Ik loop eens even de tribune op naar een aantal gepensioneerde heren die heerlijk in de schaduw... Naar deze wedstrijd zitten te kijken. Ik, k сожалению, болеем и за Голландию. Вот Харьков. Это на 90 болеет за Голландию. 90 van de mensen in Kharkov is echt voor Nederland, eh, zegt deze man. We hopen zo dat jullie de volgende ronde halen. Maar waarom is dat zo? Waarom vinden jullie Nederland zo leuk? Я только не понял вопроса. Присутствующие вообще. Heel vredig, gezellig. Warme mensen ook, uh, heel open. Uh, nee, we zijn vol lof over de Nederlanders, zegt ook deze man. Nee, ja, dat is wat het eerste wat bij me opkwam. Als ik naar die Nederlanders keek, dan... Ja, ze, ze straalden uit alsof niemand in Nederland een probleem heeft. Alsof het een soort paradijs is om in te wonen. Nou ja. Zo, net even gedoucht, even bijgekomen. Was het zwaar om te voetballen? Ja, het was, het was best zwaaien, ja. heel vochtig. Dus ik had meteen een droge strot voor het voetbal inderdaad. Ja. Ik was blij dat ik even aan het water kom. Wij zijn ook wel populair als Nederlanders in Garkov, hè? Nou, ik denk dat ik zeker met, met meer dan 100 uh, Oekraïners op de foto ben gegaan. 100? Ja, serieus. We, om de minuut kwamen, kwamen er gewoon hele groepen, ik heb, ik heb er foto's van, vijf, zes, zeven Oekraïners op een rij die met een fotocel klaar stonden. En onderbeurt beurt kwamen het zoontje, de, de vader, de moeder, uh, de leuke dochter, die kwamen allemaal langs om even op de foto te gaan. Ja, fantastisch, zeg maar. Alleen maar roepen Holland cool, Holland cool. Dus ja, ik dus, uh, ja, dus, vind dit nog wel leuk inderdaad. Ja. Ja. De directeur van het organiserend comité in Garkov is dol op de Nederlanders. En dan is het natuurlijk wel vrij bizar om deze muziek diep in het oosten van de Oekraïne uit de boksen te horen komen. op een mars in zuid Afrika. Ja, nee, ik heb de Oranje Mars in Zuid-Afrika gezien. Daar was ik uh, tijdens het WK. En toen wist ik al. Ik moet zorgen dat ik die Nederlanders in mijn stad krijg. Ik heb die oranje mars gezien door de stad. Tienduizenden mensen liepen mee, ook Oekraïners liepen mee, en ik was apetrost, fantastisch om te zien. Het liep ook allemaal vlekkeloos. Голландии, что она не жила в Они были своего поля. Nee, wat mij wel echt tegenviel was dat de Nederlandse ploeg hier uiteindelijk niet heeft gelogeerd. We hadden alle faciliteiten voor de Nederlanders hier gewoon staan. Dus ik heb dat niet begrepen waarom de Nederlanders helemaal in Krakau... in Polen zijn gaan zitten en niet hier in Garkov. 6-4 uiteindelijk, zelfs tegen een elftal uit Garkov. Want ik zie behoorlijk wat dikke buiken onder de gele shirt zitten. Lukt het de Nederlanders niet... Zo dadelijk vond Groenendijk tijdens het toernooi Onze Analyst. Over de wedstrijden van vanavond, nu naar de situatie op de weg... bij de ANWB-Tamara Bruggemans. Er zijn nog een paar lastige situaties. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen het knooppunt Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 3 kilometer, dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum richting Breda... daar staat tussen Hank en Oosterhout 8 kilometer. Komt omdat er een auto in de brand staat. In brand. Tussen Hooipolder en Oosterhout is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Eerst naar de Zweden, want de Zweden verloren de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. En dat was toch wel een tegenvaller. Ga erover praten met oud profvoetballer Stefan Pettersson. Speelde 31 in het land voor Zweden. En van 88 tot 94 woonde die in Nederland. Want toen speelde die voor Ajax. Meneer Pettersson, goedemorgen. Goedemorgen. Was de grote teleurstelling het verlies tegen Oekraïne? Uh, nou... Het resultaat op zich, uh, dat kan wel gebeuren, maar uh, het manier waarop het gebeurde was uh, wel een beetje teleurgestelling. Ja. ja, waar zat het fout? Nou, het was, uh, het was net alsof uh, ze voor maar het eerst een in het land spelen, de jongens. Uh, Behalve Slatan al, die die heel goed in vorm is op dit moment. En uh, het waren uh, ja, ze nerveus of. Uh, wat het was, weet ik niet. Maar het zat er niet echt in. Nee, wat, wat betekent dat voor uh, het thuisfront? Uh, leeft het EK? Het leeft zeker, ja. ja. Uh, voetbal is heel populair. Uh, niet zoals in Nederland misschien, maar wel uh, heel veel belangstelling... met uh, grote belstermen uh, in de parken, in de, in de stad en zo. Dus uh, het leeft echt. En uh, vanavond tegen Engeland uh, zal het uh, zeker druk worden... in. Uh, uh, ...rond het voetbal in, in Zweden. Ja, en hoe schat u de kansen in tegen Engeland? Ligt dat misschien Zweden iets beter? Ja, als je kijkt, terugkijkt naar de wedstrijden tegen Engeland... ...in de jaren voorheen, uh, ligt het wel heel goed. Uh, Engeland heeft, uh, ja, ik weet niet wanneer ze het laatst hebben gewonnen van Zweden... ...maar dat was al heel, heel lang geleden. En dat weten de Zweden wel. En, uh, Engeland is een, een groot... Voorbeeldlanden van Zweden in het voetballerij. Dus uh, iedere speler wil zeker iets extra laten zien. Uh, ook uh, omdat de laatste wedstrijd heel slecht was uh, van Zweden. Ja, maar dan zullen ze de een ander moeten tappen. Want uh, Ibrahimovic kan het niet alleen natuurlijk. Zeker niet, maar we weten dat die andere jongens uh, ook veel beter kunnen voetballen. En uh, dat hoop ik dat we laten zien vanavond. Ja, en dan uh, komt Frankrijk natuurlijk ook nog. Uh, nog niet echt een indruk van hoe Frankrijk in vorm is. Ziet u Zweden doorgaan? Uh, de kans hebben ze wel natuurlijk. Maar dan moeten ze zeker veel beter voetballen dan uh, tegen Ukraine. Goed. Waar kijkt u vanavond? Ik kijk wel vanavond, ja. Zeker. ja waar? Gewoon thuis? Of, uh... Oh, waar? Nee, bij, bij vrienden denk ik. Uh, oh, zeker. <laughs> u gaat ja. niet naar het café of uh, Grootplein? Nee, nee. nee. Goed. Meneer Pettersson, dank u wel. Okay. Leuk u weer eens gehoord te hebben. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Stefan Pettersson Hoort u over Zweden. De Zweden uh, gaat door naar Fonds Groenendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van onze analisten. Uh, we kijken vooruit naar uh, vanavond. Um, zullen we eens beginnen met Oekraïne, Frankrijk? Of nee, ja, laten, we de, laten, we Zweden, laten we de Zweden dan maar gelijk nemen. Daar hadden we het natuurlijk toch over. En wat zullen zij moeten doen tegen de Engelsen? Ja, de Zweden, Stefan gaf het al aan, die hebben natuurlijk een, een teleurstellende wedstrijd afgewerkt. En ja, wat, me, wat me opviel was vooral dat Ibrahimovic, die stak er met kop en schouders bovenuit en, en zijn tien onderdanen, want daar leek het dan op. Ja, die waren een klein beetje, leek het wel bang om te voetballen. Ja, en dat is vreemd, want ja, je verwacht van de Zweden wel dat ze er vol uh, op zullen klappen. Nou, dat hebben, ze, dat hebben ze tegen Oekraïne niet goed gedaan. Ja, is dat niet een beetje gevaar als je één zo'n grote leider in het veld hebt? Dat iedereen denkt van uh, alle ballen op Ibrahimovic? Ja, maar dat zag ik ook een beetje. De, want hij is natuurlijk wel iemand, eh, wat ik al aangeef, hij, hij souffleert dan ook zijn medespelers. Zijn lichaamstaal, staal, hij, hij scheldt ze uit, dat zie je ook. En het lijkt daardoor, hè, dat kan ook een beetje verlammend werken bij de rest van de ploeg. Goed, dan Oekraïne vanavond tegen Frankrijk. Oekraïne verraste natuurlijk, speelde fris, enthousiast met Shevchenko eh, nog steeds in grootse vorm. Kunnen ze dat tegen de Fransen herhalen? Ja, de, de Oekraïne, het hele land heeft natuurlijk hoop gekregen nu door de twee goals van Shevchenko. En het hele land staat daar denk ik in, in vuur en vlam. En vanavond tegen de Fransen, ja, kunnen zij het weer. Um, het is een van de meest spannende pools, denk ik, op het EK. Omdat daar echt geen zinnig woord over te zeggen is... nog wie er uiteindelijk door zullen gaan. Ja, en ook de Fransen... die, die hebben toch tegen Engeland... 1-1 gespeeld. Op een manier hè, waar het Franse volk van zegt... van nou, daar zit nog meer in. En als we er echt achter gaan staan... dan, ja, goed, dan zal Frankrijk ook nog moeten verbeteren. En vanavond is het natuurlijk... een hele spannende wedstrijd tegen Oekraïne. Ja, er zit nog meer in bij de Fransen. Ja, dat is een beetje de vraag. Ik vond het elf spelers op het veld staan... die toevallig met elkaar moesten samenspelen, dan zullen ja. ze toch iets moeten vinden. Ja, ze hebben een heleboel goodwill natuurlijk verspeeld in, in Zuid-Afrika, twee jaar geleden. En dat zijn ze nu uh, beetje bij beetje aan het terugwinnen bij het Franse volk. Maar ja, het was nog wat aarzelend. Uh, de Engelsen die, die kropen massaal terug en speelden op de counter. En Frankrijk moest het spel maken. Nou, dat kunnen ze in principe wel, maar het was niet snel genoeg. En vanavond tegen de Oekraïne zal het sneller moeten. Hè, met name het positiespel vanuit het middenveld zal sneller moeten. Om, om echt een tegenstander zoals de Oekraïne kapot te kunnen spelen en ja, goed, daar ben ik dan vanavond ontzettend benieuwd naar of ze dat ook kunnen. Ja. Wie, zei, wie zie jij op basis van de eerste wedstrijden doorgaan in deze groep? Nou, dat is heel lastig, omdat aanvankelijk dacht iedereen natuurlijk van, nou goed, dit is een pool voor Engeland en Frankrijk. Ja. De Engelsen hebben veel problemen, hè? die moeten eerst nog maar eens zien te winnen van Zweden vanavond. Wat, wat Stefan Pedersen al zei, dat is heel, heel lang geleden. Nou, de Engelsen missen ook een hoop spelers, dus je zou kunnen zeggen dat Engeland, uh, ja, die, die zal het nog heel moeilijk kunnen krijgen. En ja, als Frankrijk... Uh, ...zijn niveau gaat halen. Ja, het zijn, ze zijn alle vier nog kansrijk. En Oekraïne wil natuurlijk heel graag... Uh, ...in eigen huis voor een uh, verrassing zorgen. Dus het is echt een pool die heel dicht bij elkaar ligt. Ja, wat vind je van het toernooi tot nu toe... ...van, van de kwaliteit van de wedstrijden? Ja, nou, er, er zitten hele mooie wedstrijden bij. Ik heb gisteren ook genoten van Italië, de eerste helft. Ja. Uh, Spanje natuurlijk, die erg goed speelde tegen Ierland. Het is jammer dat het Nederlandse voetbal uh, teleurstelt. Hè, want we zitten met z'n allen toch voor, uh, natuurlijk vooral naar Nederland te kijken. Maar uh, wat opvalt is dat de ploegen als Polen, uh, Rusland, maar ook de Oekraïne, die echt spelen vanuit de snelle omschakeling. Dat zijn de ploegen die, uh, die verbazen. En ja, goed, uh, dat is een ander soort voetbal als wat wij misschien gewend zijn zijn. Hè. En uh, wij willen heel graag uh, spelen vanuit balbezit. Uh, maar je ziet dat je ook kan spelen vanuit het veroveren en een snelle omschakeling. Ja, en nog leuk ook. Van Goedendijk, hartelijk dank. Annelies, ja, okay. deze zomer en vocht voor ons groep 4. Um, ja, oranje, valt zij het al, is niet het allerbeste doen. Dat weten we inmiddels ook wel wel. Um, dan is het moeilijk om je rug recht te blijven houden. Iemand die alles weet van lichaamstaal, wat je kunt zien aan Oranje, aan de bondscoach... is acteur en televisieproducent Peter Reumer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben allemaal die foto's van de uh, spelers kunnen zien. In de kranten te neergeslagen uh, shirtje voor het gezicht. Uh, wat zag u aan de spelers? Uh, nou, uh, shirtje voor het gezicht, gezind, gezicht, in de handen. Ja. Uh, dat is uh, schaamte, dat moet zeggen. Het is niet alleen maar uh, teleurstelling, of, uh, maar het is groot verdriet het is, ja, het is schaamte. Dat uh, uh, sprak het uit. En als je dan ook uh, iemand uh, met zijn stem... stemspelt ook heel erg mee met zo'n dingen... Uh, vanuit de houding hoort zeggen... nou, de eerste twintig minuten waren we wel aardig. Dan geloof je er als kijker helemaal geen bal van. <laughs> Echt niet. Nee. Nee. Dus, het zit daar niet uh, lekker... maar dat was na, uh, na de wedstrijd. Wat, wat zag u voor de wedstrijd? Wat straalde ze uit? Nou nee, ja, voor de dan, dat is lastig. Ja, dan staan ze heel geconcentreerd. Maar het, het gaat erom ook in de wedstrijd... zie je gewoon dat... Uh, uh, je moet het niet overdrijven, maar als je goed kijkt... dan, dan zie je toch een soort van... Uh, er zit geen beweging in het spel. Ik bedoel, uh, de heer Groenendijk had het over Engeland, wat het dan moeilijk zou krijgen. Nou, daar zag je tijdens... Uh, daar had niemand iets van verwacht. En dan zag je tijdens die wedstrijd enorm vitale, bewegende, gretige spelers. En bij ons zag je wel mensen die, die, die liepen wel, maar de overtuiging was... Zo, zat er niet meer. Hè? Iemand als Kuit die, die twee jaar geleden uh, dat gras opfrapt en weer aankwam en die bal die wilde proberen. En dacht zo'n zo keeper en, en verdediger van jeetje, de, heb, heb je die man weer. Ja. Ja, als, als je er nu afverwaaien ziet, die echt als al sorry roept voor dat hij de bal schopt. Ja, Daar nou is zo'n verdediging niet van onder de indruk. Dat ziet er gewoon niet uit. Daar is alle overtuiging uit weggelopen. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat u hier zoveel af weet? Ik heb geen flauw idee. Oh. <lacht> Nou, nee, ik heb vroeger veel uh, toneel gespeeld, ik heb geregisseerd, ik heb lesgegeven. En op een gegeven moment, ja, dan, dan word je gevraagd voor dat soort dingen... en dan, dan ontwikkelt je dat. En dan ga je mensen helpen zich bewust te zijn van hun uh, non-verbale ja. communicatie. Ja, ja, da Daarom vraag ik het dus ook. Want Je kunt daar dus iets aan doen. Wat, wat, wat zou u uh, adviseren? Wat zou u eraan doen? Nou ja, in het enorme grote emotiespel wat voetbal is, is, is, dat, is dat ongelooflijk lastig. Maar je ziet bijvoorbeeld, uh, bij wielrennen doet het ook... Als iemand in een kopvoet zit en, en een plannetje heeft, dan, dan kijkt hij naar zijn, naar, zijn, uh, uh, naar zijn tegenstanders. En dan ziet hij op een van de. Ik zie het niet, maar hij wel, hoe, hoe, hoe iemand er doorheen zit. En soms zijn er hele slimme wielrenners die faken dat. Die doen er alles aan om uh, uh, de indruk te geven, is het er helemaal doorheen. En uiteindelijk drukken zij hun wiel iets eerder over de streep. Dus. Je kunt het wel faken, maar bij voetbal, wat een enorme grote dus, uh, uh, emotionele samenspel is, wordt dat, uh, wordt dat lastig. Mm, maar dat als je nu twee nederlagen achter de kiezer hebt, hè, zoals Nederland en dan ook ja. nog Duitsers die niet eens meer juichen bij het tweede doelpunt. Bijvoorbeeld. Dat, dat, ja. is ook al, dat, dat zegt ook al iets. hè? Ja. Dat, dat is van een toppunt van arrogantie. Ja. Maar kun je dan nog met je rug recht en je schouders hoog en een krachtige kin vooruit uh, tegen de Portugezen het veld ingaan? Nou, dat gaat ze zeker. En de, de coach zal ook uh, uh, de wanhoop op nabij die mannen in de Tweede Kamer ontzettend motiveren. Maar zodra je het veld op staat gaat. Ja. En de eerste bal springt van je voet, dan, dan zakt dat hele gevoel weg. En dan krijg je dat gevoel van die vorige wedstrijden dubbel zo hard terug. En dan, dan zakt dat erin. Kijk, als Nederland die goal gescoord had in de, in de tweede. Uh, uh, wedstrijd hè, van Persie. Dan spelen ze een hele andere wedstrijd. Waarom? Dan komt het vertrouwen erin, dan recht dan, dan hij rug zich, dan gaat die kop vooruit. Ja, en dan krijg je weer allemaal van die dille kuits die daartoe in willen, ja. met die bal. En opvreten, dat gras. En opvreten die handel, ja. Nou, we gaan op goed, ze letten, uh, meneer Reumer, uh, op ja, voetbalkwaliteit en op de manier hoe ze lopen. Hartelijk dank. Ja, bedankt. Goedemorgen. Dag.